Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De onderhandelingen in België over een nieuwe regering lijken te zijn vlot getrokken. Belgische media melden dat de acht partijen die om de tafel zitten elkaar flink zijn genaderd. Er zou een gezamenlijk standpunt liggen over het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Een kwestie die tot nu toe een breekpunt was tussen de Vlamingen en de Walen. Ook op andere punten zou er een akkoord liggen. Afgelopen nacht zaten de formatiegesprekken nog muurvast. Formateur Di Rupo zei daarna dat het overleg van vandaag de ultieme poging is om tot overeenstemming te komen. In België wordt al 15 maanden onderhandeld over de vorming van een nieuwe regering. De PvdA stelt zich hard op in de kwestie van de pensioenen. Als het kabinet bij ons komt, kan het onze plannen uitvoeren, zegt PvdA-leider Cohen... na aanleiding van zijn overleg van vanochtend met premier Rutte en minister Kamp. Ze spraken elkaar over de pensioenen, maar wilden na afloop niets kwijt over de inhoud. Volgens Cohen heeft het kabinet grote problemen en valt de coalitie uit elkaar... Als de PVV het niks vindt dat het kabinet onze plannen uitvoert... dan trekt Wilders de stekker er maar uit, zegt Cohen. Gisteren maakte Kamp afspraken met de sociale partners over de pensioenen. Morgen is er een Kamerdebat over. De minister is afhankelijk van steun van de oppositie... omdat de PVV tegen de pensioenleeftijd van 67 jaar is. De inspectie Verkeer en Waterstaat heeft luchtmaatschappij maatschappij Solid Air... onder verscherpt toezicht gesteld... Volgens de inspectie heeft Solid Air een aantal keer gevlogen met een bemanning die niet alle periodieke trainingen en toetsen heeft doorlopen. Ook is het bedrijf volgens de inspectie niet altijd op tijd met het registreren van technische mankementen. De inspectie Verkeer en in Waterstaat deed gisteren en eergisteren onderzoek bij Solid Air. Het bedrijf voert onder andere vluchten uit voor leden van de Koninklijke Familie, het kabinet en hoge ambtenaren. Het weer... Vannacht in het noorden mogelijk nog een beetje regen. Morgenochtend in het noordoosten nog kans op een spat regen. Verder droog en afwisselend zon en stapelwolken. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit. CM!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 Uh, yoga-lerares, schilderes, bodypainter, ontwerpster, danseres... schrijfster, columniste... dichteres, <laughs> nou ja... en ook nog mens volgens ja. mij. <laughs> uh, ze beperkt zich dus niet tot één discipline... en voor haar komt iedere kunstzinnige uiting... uit dezelfde bron. En het maakt voor haar dus niet uit... of dat geuit wordt in schrijven, schilderen, muziceren of dansen. Naast harmonische... E e etherische aspecten probeert zij... met haar werk verhalen te vertellen... En ze vindt graag wegen en naar inzichten en misschien zelfs wel naar wijsheid. Daarnaast inspireert ze graag anderen om zelf ook op verschillende wijzen scheppend aan de slag te gaan. Om eigen crea creatieve talenten te onderzoeken om ze volledig om te kunnen zetten in alle aspecten van het leven.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 Bij je boek uh, Levenswiel in Beweging zit ook een cd met die meditaties? Ja, er zitten negen visualisaties, meditaties, het is ongeveer hetzelfde, zitten in het boek, uh, de, die passen niet allemaal op een cd, dus hebben we met de uitgever besloten er vijf op de cd te doen, de rest is te downloaden vanaf uh, de website jelevenswiel.nl en uh, die, deze meditaties, visualisaties, zijn wel een stuk langer dan ik bijvoorbeeld in de yogales doe. Dat is echt maar een paar minuten. En uh, die in het boek, die zijn redelijk lang. Vandaar dat ze ook niet op de cd past allemaal. Wat is nou het verschil tussen visualisatie en meditatie? Ik je het lijkt erop, maar...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 dus en ik weet wel dat het toen al heel ongebruikelijk was om van deze muziek te houden. Mijn familie die vond het maar niks. Die uh, dachten, als we gaan zo niet gewoon naar de top 40 luisteren. Maar voor mij uh, was dit mijn muziek. Ik dacht, deze mensen komen van dezelfde planeet als ik. Dus dat zou ik graag gaan laten horen.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 Uh, de Keltische jaarwiel is eigenlijk een kalender. De Kelten die, uh, leeft heel dicht bij de natuur. En uh, die merkten toen, net als wij, op dat er dus bepaalde seizoenen zijn waarin je bepaalde handelingen moet verrichten. om goed bestaan te hebben. Zoals zaaien, oogsten, dat soort dingen. Dus het uh, oorspronkelijke vier Keltische jaarfeest, of eigenlijk periodes, uh, gingen ook over deze landbouwprincipes. Uh, en die hielden eigenlijk samenhang met de lente, de zomer de herfst en de winter. En later, toen er meer een zonnecyclus uh, werd vereerd uh, met de komst van uh, de dreviden en dergelijke, zijn er nog vier jaar feesten bijgekomen. Die te maken hebben met de stand van de zon, dus de hoogste en de laagste punten en de evenine, De zon is inderdaad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 ...en uh, als je biografisch werkt... ...met een of ...die werkt over het algemeen met zevenjaarsfase... Ik heb het eigenlijk een beetje op de jaarfeesten geplakt, dus ieder jaar feest, zeven jaar. Um, maar de strekking is eigenlijk, uh, laat die zeven jaar los, ga gewoon kijken uh, of het klopt, of je die fases in je leven herkent. En het maakt niet uit hoe lang ze duren. Uh, iedereen heeft gewoon die, die kenmerken die komen in ieders leven voort. Alleen bij de ene duurt de puberteit langer dan bij de ander, enzovoorts. Het is eigenlijk een beetje een, een wat strakke richtlijn, omdat ik daarmee in het boek ook wat meer structuur geef aan, aan de tekst. Dus, uh. dus het is geen cyclus van zeven jaar. Ze zeggen wel 7 slechte, zeven goede jaar. Heeft, heeft dat er ook aan mee te maken? Uh, er zijn... Uh...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 Oké, okay. Ja, ik had nog twee boeken bij me, maar ik kreeg al een seintje dat we aan de tijd alweer oh. zitten. Het gaat echt uh, enorm, uh, enorm hard. De tijd vliegt, niet alleen heksen vliegen op deze, de maar hmm. ook tijd vliegt. Als een gek. Gelukkig nog niet hier, hè? Nee, het nog niet nee, ik uh, was, uh, ja. Ja, um, Dus ik ga eigenlijk maar het volgende nummer aankondigen. Oh, okay. Dat is uh, Kate Bush en uh, Running Up to That Hill. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Uh, we hebben net een boekbespreking gedaan met uh, Femke. En eigenlijk uh, komt het uh, neer op uh, de achtjaarfeesten. En het is een beetje ver, verweefd, verwoven ja, met, met, met de met een levensfase. En met uh, wicca is een onderdeel waar dat veel in gebruikt wordt. Ja. En wat is nou wicca of moderne hekserij? Nou, dat is een natuurreligie.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 En uh, ik kwam eigenlijk met Fenke in contact omdat ze daar een nummer speelde. Dat heette Silver Circle. En de coven van Merlin en uh, Morgana heet dus Silver Circle. Um, nou, eigenlijk de organisatie. De organisatie, uh, oké. Okay, maar de, ja. de coven is daar een onderdeel van. Ja. Toch? Ja, alleen ja, okay. in de Heksenrij zijn namen heel erg belangrijk. En, uh, Benoemen, de, ja. Dus de covennaam was anders. Ja.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 Je cd die je uitgebracht hebt Fem Pure ja. prachtige muziek je hebt ook nog muziek meegenomen misschien kun je daar iets over vertellen ja, ik um, was een keer op een conferentie voor heksen en heidenen in Londen en er was een heel bijzondere artiest namelijk een bard en uh, dat was vroeger eigenlijk uh, een druïde zeg ja, een ja, ja, ja. die muziceert en die uh, de lore, de verhalen van uh,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 ik is altijd bij me, <laughs> dus uh, ever with me van Dave The Bart the light didn't see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 Ja. Ja, dat was voor mij een open vraag. En hoeveel graden zijn er? Ja. <laughs> uh, drie. drie okay. uh, en als je de neofyte fase dan zijn er vier. De vier. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, jij bent hoogpriesteres? Ja. Dat is mooi. <laughs> Ik ben, dat heb de hele traject doorlopen. Goed gedaan. <laughs> dus je staat uh. bovenaan de lijst. <laughs> um. Nou, zo wil ik het niet noemen, maar ik, ik, heb, inderdaad, uh, ik heb inderdaad een inwijding gehad om hoogpriestress te mogen zijn. En eigenlijk houdt dat in dat, dat, je in een dat ik een koffer mag brengen. Dat ik andere mensen op mag leiden. Ja. Ja. Zou je dat willen? Ik heb het wel gedaan.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 een beetje aan de andere kant uitgegroeid en zou mezelf niet echt meer een Gardnerian uh, hex willen noemen. Daarvoor ben ik uh, wellicht... Gezelfstandig, uh, uh, maar dan kom je dus op het punt van afsplitsing. Ja, klopt. Ja, dus ja. Het is, Dat hoort bij de opleiding, zou ik bijna willen zeggen. Dat is, het is een natuurlijk goed, proces, goed, goed het, proces, het hoort ja. zo, iedereen maakt uiteindelijk zijn eigen ding van. En in mijn geval, ik ben duidelijk heel erg uh, verbonden met de nieuwe tijdsenergie...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 Dus ja, ik, ik ben echt, uh, ik heb echt mijn eigen stroom, zeg maar. Is dat uh, zo'n zo inleiding, is dat te raar of is dat dat? Nou, ja, ik, nou, ik kan natuurlijk vertellen hoe ik het heb ervaren. Het is uh, raar in die zin dat je voelt dat je een drempel overgaat en je weet dat je niet meer terug kan. Het ja. is net als bevallen. Oh. <laughs> je, hebt, je, je hebt ook een... Ik heb een kindje, ik heb een zoontje. Oh. Ja, maar, ja, maar dat heeft iets met heksenrechten. <laughs> nou ja, dat is dat, heel maar, dat, ja. dat ook wel een inwijding, moet ik zeggen. Maar het lijkt daar een beetje op. Met hier als kamers of zo. Nee, maar dit is ook zoiets dat je ja, ik kan nooit meer niet moeder worden. Nee. Dat ben je geworden en dat blijf, blijf je in ook voor dit dat leven. dat word je bij je eerste kind. Ja, en dat met je inwijding ook. Je gaat deur door en dan je bent er veranderd iets.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 En dat lijkt dan ook weer bevallen, want als de W zijn begonnen... wil nou, ja, Ik wel zeggen, nou even niet, maar... Nee, ja, dan is het al nee, te laat. Ik heb het echt gehad om naar uh, uh, te winnen. Heb je toen ja. een uh, nieuwe naam gekregen? Ja. Oké. Oké. Oké. mag uh, je dus niet zeggen. Uh, nou, meestal... Ik, ik heb wel... Ik, uh, ik, ik heb de naam... Ik heb hem eigenlijk alleen met andere heksen gedeeld. Nu dus niet meer bijkomend dit zou ik hem op zich een openheid ja, kunnen gooien. Maar ik doe niets, het, liever ik het liever niet. Nee, nee. Maar ik heb voor ik heb nog andere naam gekregen omdat ik tegelijkertijd ging schrijven voor tijdschrift heksen of uh, wikkenreden. wikkenreden. En toen heb ik de pseudoniem Flora genomen. En dat geeft natuurlijk ook een beetje aan wat voor soort heks ik dan ben. De godin Flora is een de bloemengodin, de bloemengodin van de ja. lente. En. Uh, dat is nog of, ja, een vrolijke Natuur. figuur. Dus, uh, dus, ik had eigenlijk twee nieuwe namen. Een geheime naam, een inleidingsnaam en de, de naam waaronder ik te dus schreef voor het tijdschrift. Bekanrede. De wik de reden. De reden aan is natuurlijk dat tijdschrift, ja. maar het is ook een gebed. Ja. Uh, daar heb jij niet zoveel mee, geloof ik, met het gebed. Mm, nee, ik heb sowieso in de koffentijd altijd al heel erg gemerkt dat ik, uh, dat ik dus feitjes en zo en woorden lastig vind. Ik ben natuurlijk zelf heel visueel ingesteld. Uh, en ik, ja, soms weet ik dus dingen niet zo vanuit een meer mind-perspectief. Ik kan het wel intuï vo intuïtief voelen, maar om er dan allemaal regels en woorden en dingen aan te verbinden, dat vind, vond ik wat lastiger. Oké. Okay. Um, paganisme. Mm -hmm. paganisme? Paganisme? Paganisme? School? <laughs> Heb je dat ervaren? <laughs> nee, buiten ik ben de inderdaad al, ik altijd al uh, bezig geweest. Uh, met, um, met natuurmagie eigenlijk Ik wist vroeger ook niet dat het hekserij heette Maar ik begon vrij vroeg uh, Echt op de basisschool al met rituelen en Dan nam ik bijvoorbeeld um, uh, Natuurwezens waar En had ik een sterke herinnering Aan dat ik dat, al, dat soort dingen Al eerder had gedaan En um, ik zat toen op een katholieke school maar mocht gelukkig van de meester met mijn eigen religie bezig die ik toen ook nog eens, uh, geen naam uh, heb gegeven meer een uh, natuurlijke weg ofzo, pas later, veel later toen kwam ik in de onkruid toen zat er zo'n blaadje, een spiritueel blad erachter, dat er dus mensen zijn die ongeveer hetzelfde deden en, -ja, ja, ja, ja, ja, en ja, ja, ja. Merlin was vol, ik ja. dus uh, ja. dus, uh, dus ik was zwaar verbaasd en pas toen ben ik naar de diep gegaan en toen dacht ik, uh, nou jeetje zeg, uh, <laughs> er zijn er dus meer. En toen ben ik uh, ook inderdaad uh, me gaan interesseren voor de, voor de daadwerkelijke inwijding. Voor, in een groepen in geval. Want ik had daarvoor zelf al wat zelfinwijdingen gedaan. Uh. Zelfinwijdingen? Ja, dat is in de extra ook wel gebruikelijk. Gebruik, okay. jezelf uh, Solitair. Ja. Je you, you, you dedicate yourself aan een bepaald principe of deity. En, uh, dat, uh, nou, daar had ik eigenlijk uh, ja, wat ervaring mee. De is daar heel bekend mee natuurlijk. Ja, ja. ja. Ja, dat trekt dat vaak met andere ladingen Het is niet minder serieus het is iets, misschien iets minder eng omdat er dus niemand uh, met uh, met en zo aan komt zetten, maar uh, het is wel uh, ja, weer zo'n stap die de, je echt bewust moet maken de oplettende luisteraar heeft al een informatietje <laughs> gekregen, even een slip ja, het is getrom. niet meer zo heel erg okay. heim, want er zijn dus heel veel schrijvers zoals Joke en Colan ja. die het al heel uitvoerig hebben beschreven in hun boeken, wat iemand zich, van het leven hè? Ja, het, ja, is het is niet zo erg, werk. lijkt me het is goed om informatie te hebben en op het moment zelf, als je ervoor staat, dan blijft het